Goedemorgen, ik ben Dilke Kateertschaat. Dit is het nieuws van NOS 3. Niet iedereen krijgt na een positieve test nog een belletje van de GGD. Heb je corona, dan belt de GGD je na een test normaal nog even op om te vertellen wat je moet doen. Het zijn best belangrijke telefoontjes, want je hoort dan wie je allemaal moet bellen om te zorgen dat zij ook een coronatest doen. Maar daarvoor heeft de GGD het nu veel te druk. Per dag zijn er gemiddeld zo'n 6000 nieuwe besmettingen en dat zijn er te veel om allemaal te bellen. Sommige cafés en restaurants gaan een nieuwe coronasluiting niet overleven, zegt hun koepelorganisatie. Waarschijnlijk besluit het kabinet vandaag dat de horeca weer twee weken dicht moet. Dat kunnen de zaken er niet meer bij hebben. De afgelopen maanden zijn voor de meeste uh, horecazaken ook niet rendabel geweest. Uh, dus de strop die al om de nek hing, ja, die wordt nu aangetrokken. Het kabinet maakt om zeven uur bekend welke nieuwe maatregelen er komen. Een middelbare school in Bladel in Brabant gaat vanwege corona helemaal dicht... 48 scholieren en 13 medewerkers van het ps 10 College zijn besmet. Om te voorkomen dat nog meer mensen elkaar aansteken, gaan morgenmiddag de deuren op slot voor in ieder geval twee weken. Minder dan een maand voor de Amerikaanse verkiezingen heeft Kanye West eindelijk zijn eerste campagnevideo online gezet. America. what is America's destiny? What is best for our nation, our people? What is just, true justice? In de video staat hij voor een wapperende Amerikaanse vlag. En hij praat vooral veel over religie. We moeten ons op geloof focussen, zodat we grote dingen kunnen bereiken. Is dus een van zijn standpunten. Officieel doet Wes nog mee met de verkiezingen volgende maand. Maar in de opiniepeilingen scoort hij nergens hoog. Het weer behoorlijk bewolkt, vooral in het westen af en toe regen. In het oosten komt de zon er soms doorheen. Het wordt vandaag een graad of 13. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is er wat vertraging op de A1 Amersfoort Amsterdam... tussen de knopende diemen en watergraafsmeer staat 2 kilometer... met 5 minuten vertraging. De rechterrij is dicht, dat heeft te maken met een vrachtwagen met pech. En op de A10 de ring Amsterdam-Noord uh, staat bij de Koentenol... een te hoge vrachtwagen. De vertraging is richting Den Haag. Tot zover de verkeersinformatie.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 stopt er ineens mee. Wat is dat? Ja, het is uh, een beetje broed. Uh, nou, in ieder geval uh, zijn de andere heren er ook. Uh, Frank en uh, Tino. Goedemorgen, ja. Ja, ik had uh, de bedoeling om met een plaatje te beginnen, maar hij stopt erin. Hij nokt er ineens ja. mee. Ook dat dus is techniek. Yeah. Doe een praatje. Ja, nou ja, goed. Dan beginnen we gewoon even met een praatje. Vinden we ook niet erg, hè? Nee. Nou, He heeft iemand uh, Lubach gezien? afgelopen. Uh, ja. de uh, normaal gesproken kijk ik daarnaar, maar dit keer heb ik hem gemist. Oh. Wat, uh, wat kan je erover vertellen? Nou, ik vond het wel mooi, want het ging over dus... Uh, Waar we het wel vaak over hebben. Buikgriep? Moderne ene. Nee, niet, niet oh, eens, Nee, niet nee hebben, we wachten niet op buikgriepen. Nee. nee, over de windmolenparken. Maar de, hoe de, de mensen van de Wieringenmeer erin zijn geluisterd. Door uh, wiebers en consorten. Met windmolenparken, ja. Dat is huh? Geen nood, we zetten het hele Wieringenmeer vol. Zullen we minder jullie Wieringen Wieringenmeer of minder ja. molens? <laughs> wieringen minder molens. Uh, minder of meer koet? <laughs> ja, <laughs> En uh, voor 370.000 uh, huishoudens zou dat stroom gaan opleveren. Maar? Nou, het windpark uh, werd nog niet opgeleverd. Of bleef, alle stroom bleek voor de datacenters te zijn. Van Microsoft en Google en hoe heet die andere. Dus uh, ja, daar ging het een beetje over. En, mm. Kortom. Hoe de democratie tanende is in ons prachtig mooie land. Want de burgers wordt niets gevraagd, maar de Misschien moet jij het programma over de balk weer van het stal gaan halen. Maken. Ja, Weet je nog, vroeger kast van hier. Zo ja. dus, we liggen in Nederland, daar kunnen we elke ja. dag kunnen we ons daar zorgen om ja, maken. Is... Er zijn bruggen, het viaduct van 8 ja. miljoen niet afgebouwd. Wil je een natuurbrug van 11 miljoen waar alleen kikkers overheen gaan. Ja. Dat dus, ja, kan wel even doorgaan. Een plannen. Als je klopt, niet over de dingen nee. meer te gaan irriteren, dan kan je hier op de hoek van nee, de straat. Nee, maar dan. ik vond het wel mooi. Je moet het wel een beetje, de topic moet je wel even beetje eens. Absoluut. Hey, en je hebt voor de, juts, ik zag dat je vroeg. Je had de auto voor de deur geparkeerd hier. Ja, het kleine gebakje. Maar het, het, hij, hij staat voor de, de uitrit van de bomschuitenbouwclub. Daar moet je vooruitkijken. Dus nou, er was vorige week ook een bommelding. En die kwam niet van de bomschuitenclub, <laughs> toch? Heb je, ja, ja, ik ah, weet was dit, maar, ja, Je zal maar net uh, je vakantiewoningen hebben geboekt uh, bij, uh, bij de Vol, ingang van de Vondelhuis. Vond ja, ja, ja. ja Dat was, ja, ja, was, ja, was serieus uh, even een verdacht pakketje gevonden. Maar wat bleek het? Een racebaan te zijn? Wat, wat? Ja, ik weet het ook niet. Het, uh, het, het bleek loos alarm. Nou, Heel veel lozen in Zandvoort worden rond. Ja. Dus ja, wat dat er gaat... Uh... Hmm. Ja. Oké, okay. maar ja, goed, dus dan komt. Ja, voor de rest uh, oh. natuurlijk vanavond weer spannend, hè. Wat gaat uh, de overheid bekendmaken over de, te nemen? Ik wou het net zeggen, maar... Uh, ik ik heb de, de afgelopen dagen bepaalde avond uit eten geweest. Ja. Ja. Ja. ja, ik ga vanavond uh, gaan we ook nog maar even uit eten. Het kan wel de laatste avond zijn voorlopig. Je weet het ja. niet. En ik, maar in jouw, ik weet ook Paula kookt... dus dat valt echt niet tegen je thuis Ja, Ik weet ja. niet. Nee, nee, nee, nee dat zeker niet. Ja. Right. En wat is er verder dan gebeurd, lieve vrienden? Nou, meer, het uh, weer uh, zo heel verdomd weinig. Nou, een, ja, uiteindelijk, uh, uh, hebben we hebben eindelijk een bommelding. Uh, uh, ja, een bommelding. bommelding. Bom bom ja. bom ja, bom nou ja, ja ik is, eh, begreep dat de kiosken hmm. aan de, de boulevard de Favroges... Die zouden nog goed gedraaid hebben, ook ondanks het... Uh, dus nou, dat is ook wel een klein positief puntje. Als jij het zo uitspreekt, de boulevard de Vauvose... dan lijkt het heel wat Het is een beetje, bijna ja. de action gaan noemen we het altijd de A.C.T.Y.O.N. Ja, en als ik in de buurt van de ja. Lidl ben, want dat vind ik echt een ja. topzaak die hebben we niet zo maar dan ga ik aan de LIDL. Dus als we boodschappen hebben gedaan, dan ben ik naar de A.C.T.Y.O.N. en de LIDL ja. geweest. Ja. En dan breng je je boodschappen naar de boulevard de Vauvose. Ja, Dan dus dus we hebben hard. de Amerikanen het niet over uh, L'Oreal, maar L'Oreal. Nou... Oh ja, heb ja. ook hebben, een beetje geïntroduceerd, Low real. Jullie hebben het erover. Ik, ik heb uh, nog eens een collega bij de waterleidingbedrijf uh, gehad. En uh, die zei van, ik uh, vier mijn vakantie in Liman. Waar is dat? Ja, dat is uh, 400 kilometer boven Parijs. 400 oh. kilometer boven Parijs. Oh, ja, nou ja. ja, uh, maar, ja precies <laughs> qua net zeggen. Ja. In Nederland of in Noord-Holland ja. noemen ze het gewoon Limmen. Prachtig. Oh, Lima. Ja, lima. Ja, Goede herinneringen aan Lima. Je hebt het over ja. uh, uh, twee jufvrienden ja, van me. Een, ja. een van uh, de busjes staat nou, voor de, de oude tegelboer, Rietje van de uh, Rietje en Loekie waren op weg naar uh, destijds, we kregen een vuurwerkverbod, naar, uh, naar België om vuurwerk te kopen. Ja. Uh, maar ze waren niet zo heel goed met plaatsnamen. Uh, ze waren dus op weg naar Luik. En uiteindelijk, uh, weet ik veel, waren ze ergens bijna in Frankrijk zo'n beetje uitgekomen. En ze zeiden, maar hoezo kom je in Frankrijk? Ja, we waren op zoek naar Luik, maar we kwamen wel een dorpje dat heette Liege, Lige ja. tegen. toen zijn we doorgereden. Ja, maar dit is ja. met Gent ja. en Gans. Uh... We en wel vuurwerk ja. haalden weer dus terug, hè, natuurlijk. Ja. Kijk, ja, ja, toen kon het ook nog. Hè. Ja. Zouden we ook iemand, volgens mij was het Gouwe Koor nog zelfs, die ging naar, de, naar de Lisboa. Gouwe Koor? Eh, niet naar Portugal, nee, Lisboa. Ja, maar dat is toch Lisbon? Nee, nee, dat is Lisboa. Maar wie is Gouwe Koor? Kor uh, met, met het kuifje uit de Corst-Lorensstraat. Oh, Bos. Cor Bos. Ja. Ja, Geef me je van Silvrier Simon. Ja. <laughs> <laughs> mooi man. Ja. Uh, ja, wat, wat heb je voor ons uh, geluid? Technisch, uh, ik, uh, heb het, uh, ik heb het enigszins... Ik ga toch weer uh, met uh, David Bowie iets uh, proberen. Ja, maar, dan, maar dan een ander nummer. En ik hoop dat hij uh, die, die wel pakt. Dat is Modern Love. Ik weet nou, niet nou, of nice. jullie dat nice. uh, nog ja, wel uh, ja, kunnen gebruiken op deze ochtend to go out I where to stay in get things done Ik hem nog doen in 1985 uh, bij dat uh, hele gedenkwaardige concert... Uh, wat ze toen gaven ergens uh, in Londen, in het oude Wembley. Uh, dat was het, uh, Live Aid, geloof ik. Dus zag ik die Bowie, uh, dit nummer, eventjes wegzwingen. Uh, nou, daar kreeg ik er uh, kippenvel van bij oh, dat, ja, uh, bij ja, dat ja. nummer. Ja, dat is... Uh, dit dus is gewoon ja. een studioversie, mensen, dus wat dat gaat. De heer hebben zijn ziel. Mocht jij in 50 35e dorp nog gaan met die enkelband, of niet? Ja, oh, ja wel, wel, wel. Ja, dat ik, ik, ik, ze nice. hebben me wel gesnapt, maar eh, op een, een of andere manier kon ik dat ja. ja, wel meenemen. Ik hoor ja. net uh, ja. Tino uit het uh, dat is een... Uh, Zei Pardon? pardon? Ja. Oh. Maar zo had je dus op Schiphol, het toenmalige Museum... was toen de, de, de rondleiding ja. voor een aantal Engelstalige mensen... En daar uh, had iemand het over, Anthony Fokker, als uh, pionier van onze luchtvaart. Mm -hmm. En daar stond dus, uh, yes, this is uh, the, the very first plane that uh, Anthony Fokker uh, uh, developed. And um, it is actually the, the, the mother of all Fokkers. We, we call it the, the motherfucker. <laughs> Nee, oh, dat dus is toch oh, briljant. Ja, ja. Ja, ja. Ook dat maar is ook, bedoeld, ja. ja, maar is het is ook een van van Ik weet niet welke presentator het is geweest voor uh, uh, een van een middagprogramma of zo. En die, en die ging naar iemand die inderdaad nou ja, een paardenstoeterij had. En die stelde inderdaad de legendarische vraag... Doe je you fuck your own horse? Ja, ja. ja dat, was ook, dat is ook gewoon... Ja, ik zit toch uh, weer uh, aan die crazy horses. Nu het over de dieren. Hebben jullie het ja? de visnieuws nog even meegeven? Nee, Dave. Nee? Vertel, vertel. Oh, moet het lokale visnieuws. Ja, het lokale nee, visnieuws. Nee, het verhaal van Massachusetts. Maar vertel, lokale. Nee. Ja, ja? ja, nee, fantastisch weer. Het zat een stukje in de lokale krant. Over dat er, er is altijd zo'n viswedstrijd natuurlijk. Ja, fantastisch, man. Een leeuwhaak. Een leeuwhaak. Een leeuwhaak. Hoe leuk het <lacht> worden. Ja. Ja. En die, ga, gaan er naar, die gingen naar Emmuiden op de Pier. Een Pierenwedstrijd houden. Dus dan gaan ze met z'n allen vissen. Maar er was een omleiding of zo... waardoor ze dus niet op de Noordpier naar de Zuidpier ja. moesten. En er waren er een paar jaar... ja, godverdomme, zo moet je omgekeerd, Die zijn weggegaan. Ja. Oh, ja? Die zijn op het strand gevist. Ja. En er waren er nog zes ja. deelnemers... die hebben allemaal anderhalf makreel gevangen of zo. Dan moet ik dan zo lachen. Oké, okay. je hebt toch ja. Tom... wat is ja. dat voor communicatie? Je ja. nou, ja. Ze hebben allemaal Engels voor 1200 euro... Ja. maar koop een goede telefoon... dan nu kun je bellen, waar ja. sta je, weet je ja. Maar ja, maar dat is maar net. Ik net. zo'n lachen. Ja, jij kent ze misschien ook... Wel. Ik had ook collega's die hebben... om uh, principiële redenen, denk ik dan maar... nooit een, een, uh, zo'n draadloos telefoontje aangeschaft. Nee? Gaan het leven door zonder... Dat ho, mensen. ho, ho, ho, ho, Frank Paardenkoper, <laughs> Tot uh, twee jaar geleden heb jij een telex... op je op bureau gehad op, bij Schiphol. Uh, bij <laughs> nou, dat was iets, iets langer geleden. Maar inderdaad, maar de had koffie, ik wel ja, al in, uh, een... IPhone. gewoon een zonde nou, uit. Hè? IPhone. Ja. Nee, maar ik ben ook een wandelend anachronist. <laughs> ja. eens. Helemaal eens. Maar ik moet uh, zeggen... Ik ben, uh, ook niet zo'n modernist, maar... Zo'n iPhone, ik heb het dan over iPhone something, whatever. Ik ben opgegroeid dan met, de, met de iPhone, dat mijn collega's mij erin hadden geluld. Maar zoiets zo als Google, waarbij je dus uh, elk moment van de dag iets kan opzoeken. Ja, dat vind ik zo'n fenomenaal iets dat dat mogelijk is. is een, werkelijk, internet is natuurlijk een grote vuilnisbak. Iedereen vindt er iets in van zijn gading. Maar dat vind ik echt geweldig. Dus in dat opzicht ben ik dan wel weer toch wel, hè? een beetje meegewaaid met moderne winden. Dat je gewoon met één druk op de knop uit kan zoeken wat de tweede nummer van Tina Turner was. en of je een restaurant kan boeken of, ja, dat is toch... of gewoon porno. Van porno? Maar, kijk, maar, kijk, ik ja. heb een ja. HP'tje. een HP'tje. Dit denk ik aan een ja. printer, ja. maar niet aan. Nee, ja, sommigen noemen het harde porno. Ja, ja. Iets anders nog. Ja. Um, ben wel eens, weet je, met storm ga ik altijd naar het ja. ja, toch? Als mijn ja. met strand even ja. tegen de wind in hangen bij, ja. bij bouwspellers. Zand die ze niet naar het strand ja, gaan. Ja, die storm. Storm, moeten eigenlijk heken. het dorp uit. Maar dan ga je ook Jutten natuurlijk. Je hebt het natuurlijk, een aantal ouderwetse Jutten. Maar uh, zijn die niet naar Borselen geweest afgelopen week? Nee. Oh, dus, dus heb je oh met die pakken met... Ja, de Luxemburgers hebben het met vinger aangetrokken. Dat is een drum Koken of stroom. Er waren nog een paar mensen. En hoe liepen ze erbij? Met zulke grote ogen rond of wat dan ook? of niet? Ja ik, zie, ja, ik heb het maar meegenomen. Ja, er zijn dus een paar gepakt, die hadden mensen die waren dus, weet je wel, die waren dus, sommige mensen nee. liepen gewoon over het strand, maar anderen ja. keken voornamelijk heel erg naar de grond. Ja. En die, waren, Tassen met, en die uh... waren dus geen schelp, aan de Nee, nee. de dus nee. politie is een beetje in de gaten. God, wat is dat kleur van het zand ineens veranderd toch? Ja. Ja. ja Toen hadden ze dus, waren de twee mannen en die stonden zogenaamd even een luchtje te scheppen. Ja. Maar dan zat de politie in de gaten. Toen hadden ze toch iets van 30 pakjes met, uh, uh, met uh, ja. de witte sloper mensen, in de auto. Je wilde Albert Heijntassen over <laughs> met uh, pakken stout waspoeder erin. Ja, ja, ja, ja. Toen die containers van die, van die schepen afvielen ja. bij de Waddeneilanden ging ook iedereen jutten. Maar het ja. ook al, dat waren weet ik veel ja. pakken en kindersitjes en auto's. Daar heb je natuurlijk niets meer aan. Maar, maar dat was het, Vond ik ook het mooie van uh, van uh, ons jeugd hmm. uh, voor het containertijdperk. Dan had je gewoon allemaal drijfhout, wrakhout troep. wat aanspoelen. wat als deklading verloren ging. Mm -hmm. en, en nogmaals voor, voor de containers een intrede deed. Dus uh, Ad, broer van Piet. en Piet, broer van Ad, paap. Oh. Oh, ja. Wij, wij ja. maakten dus met z'n drie hele hutten. een soort mini kazematten in de duinen gegraven. met wrakhout wat altijd aanspoelde. Dus dat was helemaal prachtig. Tot een keer Peter Keur. Die uh, nam ons een beetje in de maan, want wij waren natuurlijk al uren bezig om een hut te maken. Met hem gestut en planken erachter en zand eroverheen en dak erop. Ja. Maar hij had een hut gevonden, daar hoefde hij helemaal niets meer aan te doen. Een bunker. Er dus zat zelfs zijn brood op in. Nee, dat was gewoon een beerput. <lacht> <lacht> een beetje dichtgestoven, die had hij een beetje uitgeschept. Nee, beerputten en, uh, ja. stinken niet, hè? Nee, nee, nee. nee. Is het, de, het, zo? nee het is een beetje huishouding het... goed is. is het... ja. Ik heb ze vroeger met baantje op strand, moest ik ze leeg om er naar je brood in te gaan zitten. T5, ik had van karton en dan moest ik die beerput ja. staan met Bertje Lijnhorst. Beerputjes uitscheppen. Ja, ja Beer... we oh, er geen zin in, maar ja, lekker dan scheppen met je bek. Ben je toch een pumper? Ja, ja is een, ja, hey. een pumper. Kijk, daar is die weer. Ja, ja, ja, ja. ja dus ik zal even die geuzennaam van mezelf dan maar even erbij halen. Ja, dus ja. Beerpuntjes scheppen, ja. je, moet, je hebt dat twee putten. Je hebt dus de, de put waar de, de viezigheid van de, van de vaatwasmachine en waar allemaal in ja. komt. Ja. Die is wel vies. Maar de gewone beerput waar toen. Kijk, nu is alles aangesloten op, uh, op de riolering. Ja. Vroeger moest je uh, drollen scheppen, maar het is gewoon droog, niks in de hand. Ja. Bij de slipschool hadden we er ook heen. Ook zo'n uh, zo put. Ja. En, uh, nou ja, dan, dan, dan, dan moest je dan even niet uh, 1, 2, 3 uh, zijn. Uh, wat nee, nee, dat is wat Tino zegt. Dat is een, en de bacteriologische huishouding van put 2 moet niet, in, uh, put, in orde zijn. Put 2 nee, ik... moet, nou, moet je een beetje uitkijken. Ja. Maar, uh, maar op zich een beetje beerput. He? Zich, ja. het, het gaat hele beerput open. Nou, ik, zo erg <laughs> Ja, het nee, precies. Je moet niet midden in het seizoen aan de BRPG natuurlijk. Dat is een nee, dingetje. dat is weer een ander verhaal, want dan is het ook nog somper. L lopen er ontzettend veel, of er vliegen er ontzettend veel vliegen uh, rond. Ja hoor, uh, uh, tien minuten we het uh, over kak. Ja, maar uh, over vliegen gesproken, er was uh, van de vorige, bij de, uh, vorige verkiezing, uh, tenminste bij de vorige debat bij de presidentskandidaten, de vice-presidentskandidaat... was er een vlieg die daar oh ja. de hoofdrol bij op had geëist ja. En dan staat er een foto van Mike Pence... waar je die vlieg dan ook echt op zijn hoofd ziet ja. zitten. En dat gebeurde niet één keer, maar meerdere malen. Maar dat lijkt me dan vrij irritant als je dan een debat voert met je opponent... dat daar steeds een nee, met, met, met, met, met, vlieg... Het is, is dat dus niet betoog van een man, voor zover zinvol of niet... Mm -hmm. ...voor het voetlicht kwam. Maar alleen die vlieg op die man zijn hoofd... denk ik van ja, dat is ja. een beetje een misbruik maken van, van, van wat de media. Ja. Ja, wat mij zo opviel bij die Mike ben los, ...want ik vind van zijn politieke opvatting... ...en zijn uh, <laughs> zogenaamd gelovige uh, gedoetje... Uh, wat mij opvalt is dat die man een enorm rond hoofd heeft. Heb je dat al eens gezien? Ja. Als je dus een als je een muntje neemt en je gaat tegen ja. de zonnetje, heb je het hoofd van Mike Pence. Ik denk de one size fits all <laughs> ja, gaat voor Mike <laughs> Pence ja, niet. Hoor. Ja, ik denk, ik ik denk het dat zo'n pechma <coughs> zeven drie is. Nou. Dus, uh, <laughs> ja. ik, uh, volgens mij is dat ook een een, een een munt eenheid Pence. Ja, ja nou ja, maar ja, hij heeft een rond hoofd. Kijk maar. Ja, ja. majesté uh, currency. Ja, oh, dat nou, is even, jongens, dan weten we ja. hoe het gaat aflopen. Daar. Akkoord, zijn er nog uh, meer opmerkelijke feiten te melden? Oh, ik heb, ja, heb hier wel een hele leuke huh? voor jou nog. Voor nou, mij. Nou, leuk. Nee, die komt zo nog wel. Maar ik, huh? wat ik, uh, ik heb wel eens een verhaal gehoord van iemand die is van, uh, uh, die heeft dan een soort van stoornis. En die kan in een uh, enorm goed piano spelen en daarvoor nooit. Er zijn een paar van die verhalen bekend. En er is nu mijn vrouw in, uh, in Engeland. En die is wakker geworden, smorgens. En die uh, werd wakker met het syndroom van Ziel de La Tourette. Mm. Vroeger oh. maakten wij filmpjes met Bart de Graaf over de... de, de slecht. Ja, ja, ja, ja, dat man. is natuurlijk best wel een vervelende ziekte. Ja. Maar die vrouw die werd op een dag wakker met Gilles de Dus vanaf dat moment zegt ze staat oh, ook van... Weet je wel? was een gezonde vrouw met twee uh, ja. kinderen en een man. En vanaf nu uh, is ze elke ochtend wordt ze wakker... en scheldt ze de, de man en de kinderen helemaal verrot. Ze zegt, ik moet ermee leren leven, zegt ze. Voorlopig hebben alleen mijn man, kinderen en mijn zus. Alles moet doorstaan. Ik, ik zeg, ze moeten zijn. oprotten. Ja. Ik steek mijn vermingelfinger naar ze op. Ja. Mijn vijfjarige dochter vindt het wel grappig. Mijn man negeert het. Ik heb hem nog nooit moeten van schuld. Al noem ik hem elke dag een klootzak. Dat is op ja. van, dat is wel heel vervelend. Ja, ik doe een typetje vrijdag bij zomertijd uh, radio. Ja. Gilles, uh, Gilles, Gilles. Gilles Roulette. Gilles ja, Rind. dat is een beetje wat mijn bartheid dus ergens Het is een dus ja. ja. ja, grappig verwoording. Ja. Iedereen moet steeds lachen. Maar het is best ja, het is als je het hebt, het hebt, is het natuurlijk best wel... Het is afgrijzelijk natuurlijk. Maar he, helaas, als het is... Humor is voor het overgrote deel gebaseerd op het ongemak van anderen. Zeker. Dus is het nou helaas. Maar natuurlijk maar. Uh, Marijke, die uh, was de meest. In Zandvoort hadden we één of twee mensen met ziel. En die kwam ik altijd tegen. En uh, wat ze dan doen, in plaats van dat ze steeds kut, kut, of weet ik wel, ze altijd scheldwoorden zijn ze, ja. dus, uh, dan leren ze zichzelf aan een huur, om, om een, een, een ander ja, kreetje te, maar, aan te leren. Wilkens of Wilkins. En, en, en die leren dan aan dat ze een ander geluidje maken, blijkbaar. Waardoor je wel schrok, maar niet dacht van, hé, hey, wat, wat zegt die nou? Weet je, ja, ja, ja. Dat is ja, verschrikkelijk, oh, man. Hm. Maar ja, dat. En er, er, er zijn ook geen medicijnen voor. Nee, helaas niet. Maar, Toch? Ja, ik denk, bij mijn weten niet. We hebben allemaal zo'n kleine kwaaltjes. K nee, we <laughs> hebben het niet. Wij ah, hebben nee, het, nee, nee. nee Wat zei je nou, Frank? Nee, oh, nee, nee. Toch Nee, nee, nee, nee. Dat is vaak Ja, kort. Uh, zullen we dan toch maar even een stukje muziek uh, doen? Ik zou het doen, uh, ja. ja. Want uh, het, het, sluit, het, sluit, het sluit een beetje aan over die medicijnen van daarnet. Oh. Ja, ja, ja, het is wel van iemand die ooit de grote prijs van Nederland uh, in 2008 heeft gewonnen. Die, die komt een beetje regelrecht uit uh, mijn programma eigenlijk uh, vandaan. Uh, we hebben er uh, eigenlijk niet zo gek veel over gehoord, maar goed. Uh, dus het is niet Rob de Nijs? Nee, uh, de dame komt uit IJmuiden. Uh, ze maakte een beetje folkachtige uh, muziek. Okay. Uh, over medicijnen gesproken. Zij was op een gegeven moment uh, een paar weken ziek. En wat deed ze? Ach, ik ga maar eens even een liedje schrijven over penicilline. En dat is uh, dit geworden. <middels> I realize I'm alone, not alone. En de dame heet Fabiana Dammers. Dus dat uh, is even het uh, verhaal van een penicillinekuur. Als je op een gegeven moment ziek bent, ik ga maar een liedje schrijven. En dat gaat dan maar over een penicillinekuur. Dus. Ja, ja uh, zo werkt dat in het uh, muziekwereldje. Um, opmerkelijke zaken, uh, heren. Wat doe jij eigenlijk als je ziek bent, Frank? Nou, ik, ik ga uh, eten, namelijk. Nou, dat is heel nee, weinig ik ga mensen eten? Ik ga veel, veel eten als ik ziek ben. Nou. Ja, dat, dat verschilt inderdaad. Ja, de meeste mensen kunnen niks binnenhouden nee. als ze ziek zijn. Ik ga enorm eten. Toen ik uh, corona had in, in uh, 13 maart, in de nacht van 13 op 14 maart... Toen had ik de, de weken daarna, de twee weken daarna, ook, kon ik helemaal niet eten. Ook, en ik rook en ik proefde niets en ik uh, had ook geen trek om te eten. Dus dat was in de mijne. Uh, ja. Maar voor die tijd ben ik meer dan 30 jaar uh, niet ziek geweest. Dus ik weet niet meer wat het... Uh, wat ik zei eigenlijk, de gelukkig. Maar, maar je bent 30 jaar niet ziek geweest? Man. Ja, zeker. Wel. Maar je mankeert wel van alles. Ik, bij mij weten. <laughs> ja. Op een mentale hey, wel echt. Nee, nou, ja. nou lieg je, want je, jij kunt je slaap vallen op any given moment. Ja. Zeg soort, nou, niet? Een uh, milde vorm uh, van narcolepsie. Een milde vorm ja. van narcolepsie. Ja. Weet je dat? was ja, ja, dat zei ik al tegen nemen. mijn baas. Dus vertel, vertel. Elke als keer als ik een nieuwe baas kreeg bij de KLM. Ja. Ik was natuurlijk een enfant, absoluut enfant terrible. Ja. Uh, binnen, binnen de KLM. Maar goed, ze lieten me met rust met de klanten die overal als mijn baas ergens kwam op de wereld. Dan begonnen ze eerst over mij, dus dat vond ik dan wel eerlijk. Dus uiteindelijk lieten ze me daarmee wegkomen. Maar ik zei altijd tegen mijn baas, luister, als je mij in een vergadering neerzet, dan check ik uit na vijf minuten. Dan weet je het vast, het is niet geheel uit desinteresse. Deels wel natuurlijk, maar kon ik niet melden. Maar ik heb een soort milde vorm van narcolepsie, dus ik val gewoon in slaap. En dan zaten ze me aan te kijken van... neem je naar de boel in de zuik, of wat is dat? En op een gegeven moment had ik ook een, een bazin. En die... een malwijf 34. En die, die had daar verder geen boodschap aan. Maar ik zat nog niet vijf minuten in die vergadering. En ik... Uh, mijn collega's foto's maken en zo. Die had het zo de waarde bij. Die had het nog nooit gezien. Dus ik ik helemaal deze zaal. <lacht> Dus, Even voor de mensen thuis ja, Hoe het heel, ja. Maar je gaat dus achterover hangen oh, met je mond Ja, ja oh, ik ben dus, ook eens een keer met mijn hoofd op het bureau gevallen. Want toen werd ik wakker in één keer natuurlijk. <lacht> maar je hebt dus oh, blijkbaar alleen die vergaderingen. Als dingen gaan niet, als je gaan vervelen. Maar ik val op de bank. Ja. Je slaapt met een film als het laat is. Dus ja, dat, ja, dat heb ik ook dat, heel dat, vaak. Dat is normaal, ja. ja maar dat overkomt mij ook. Maar ik was best een bezig ventje binnen de Kamer. Ik was een ouderwetse regelneef. En dat vak bestaat niet meer nu. Dat is een van de reden waarom ik iets eerder ben gestopt. Dus als je mij ineens in een statische positie zet, hm? dan is het klaar. Dat check ik gewoon uit. Want die vergaderingen, laten we eerlijk zijn, is altijd hetzelfde bullshit gelul. Hm. En uh, dan had ik een collega die kon mooie taarten bakken, zoveel procent dit en een roodkleur, zoveel ja. procent dat. En, uh, Weet je wel, een ja. hartstikke mooi. Wat er verder te zien was, of wat de explicatie behoorlijk PowerPoint, bij. PowerPoint, keynote, is moeilijk, moeilijk, moeilijk. Ja, ja. Dus uh, ja, daar had ik helemaal geen boodschap aan. Nee. Uh, Waar moet het dan over gaan, dus in nee, vergaderingen? Ja, ja, ik, ik ben sowieso tegen vergaderingen. Ik ah, vind Helemaal? Het de neus, um, een, helemaal mijn neus natuurlijk. één <laughs> ja. kant op uh, laten wijzen, is dus af en toe goed en zinvol. Ja. Maar, uh, nou, het neus kan ja. niet alle kanten, We dan gaat meteen de deur open. <laughs> <laughs> maar voor de rest, dat is allemaal oeverloos gelul. En laat mij dan maar gewoon mijn ding doen. Maar. Jij had het over uh, in slaap vallen bij films. Ja. Ja, dat heb ik dus uh, van de week dus even niet gehad. Op een zondagavond uh, zit ik gewoon even te kijken. Want ja, uh, ik vermijd uh, alles wat uh, te maken heeft met uh, buikgriep. Ja? Want daar heb ja. ik helemaal geen zin in. Dat het gaat er inderdaad over. nergens over. Dus ik denk van, ik ga eh, even kijken wat ik uh, aan films uh, zie. Nou, dan uh, zit ik uh, wel eens domweg naar actiefilms. Maar het woord, zo waar op Spike. Daar zag ik ja. iets voorbij komen. Daar denk ik, dat lijkt me een goed uh, verhaal. Freedom Riders heet die film. Uh, met in de hoofdrol Hillary Swank. Goede actrice. Een goede actrice. Uh, die speelde een lerares en uh, die kwam ergens in een, uh, ja, die kwam ergens op een school terecht waar uh, uh, zij te maken kreeg als beginnend lerares met de slechts presterende klas. Oh ja, dat is En uh, nou ja, op een gegeven moment uh, waren dat allemaal in kampjes. Nou het uh, lijkt Zandvoort wel, hè? Heel verdeeldheid, uh, wat ja. dat er gaat. Uh, dus uh, op een gegeven moment uh, werd daar, had ze daar iets op bedacht. Uh, en op, uh, dat, dat was een aanleiding, was een tekening van een jongen die, uh, die werd uh, getekend. En toen begon ze over het uh, achterhuis en over Anne Frank en de, de mensen in de klas waren op een gegeven moment geïnteresseerd. En vanaf dat moment zag je een klas ontstaan. Dus dat uh, ja. van, uh, ook uh, een streep werd. Er, dat was een waanzinnige film. Dus. En daar viel ik dus niet bij in nee. slaap. En hoe heet Het was Freedom, Freedom Writers. Freedom Writers. writers. writers. Oh, Oké. Okay. Okay. Van uh, nou. schrijven. Aha. Dus dat was, dat was toch een uh, film waarvan ik dacht... Hé, hey, die, uh, die blijft wel even hierbij. Ja. ja, dan val je ook niet in slaap. Dan val je dat heeft ook in, echt niet in slaap. Te maken met... Interesse om te ja, zeggen. Ja, ja, maatschappelijke ja. Uh, tegenstellingen, hè, de achtergronden van, de, van al die kinderen die daar op die school zitten. De een ja. was een Latino, de ander was een Cambodjaan en weer een, was een, ja, een zwarte. En, en was dat maar één blanke in die klas? Ja. ja, dat was. Ja, daar zat gewoon een, een verhaal in. En eigenlijk uh, heerlijk is uh, even geen domme actiefilm die ik. Uh, nee, ja, nee, Of het helemaal ik, uh, tegenwoordig actiefilms. Ja, ik had, ik had je, verteld, je moet naar de uh, Trials de Chicago 7. Die loopt nu nog in de bioscoop en mm. komt direct op Netflix. Uh, Chicago 7? Trial ja, of Chicago stel, 7? Ik heb hem voor jou aangeraden met al heel veel van die mooie Amerikaanse sloepen in zitten. Ja, uh, dat was, uh, die heb ik meteen gezien, de, de vakbondsman. Ja, Dan Green. Oh nee, sorry. Je hebt, je hebt de, nee, uh, die heb ik jou aan. Ja, dus van, nee, de yeah. Trials de Chicago 6 heb ik afgelopen week gezien. Ik ben in de war. Oh, inderdaad. Oké. Okay, maar de, Chicago, wil... de Trials of Chicago 7, dat is over de zeven um, mensen die uh, destijds uh, veroordeeld zijn geweest... Um, voor zogenaamde rellen uh, in Amerika. Oh, okay. uh, in de Vietnam, uh, die, die tegen de Vietnamoorlog waren. Die, dat is gewoon een soort opgezet spelletje geweest. Dat is best interessant en ik kom nu op Netflix ook. Die is okay. vrij interessant om uh, te bekijken. Chicago 7. De Trials of Chicago 7. Hmm. Het uh, is dus met die mensen niet allemaal even goed afgelopen. Sommigen hebben gezeten, anderen niet. Maar het is wel het was een soort show trial. En dan kun je zien het mooie en het slechte aan Amerika in één keer. Het is een mooie film natuurlijk. Ja? Trial of Chicago 7. En waar je ook naar moet kijken als je dan toch. Uh, Netflix zit even natuurlijk de social dilemma over alles wat er met. Uh, ja, dat zou ik. Daar ben, ben ik heel nieuwsgierig naar. Nou, maar ik zal dan social toch dilemma. een keertje. Uh, social Dilemma. Uh, Trials Chicago 7 is leuk om naar te kijken. Uh, high score. Daar hebben we het volgens mij vorige keer al kort even over gehad. High score is heel leuk. Het gaat namelijk over het ontstaan van de eerste games, dus van, hm? van Space Invaders. En dan zie je dus die mannen die het hebben ontbedacht. Oh ja, dat is dus niet elkaar. mijn aandacht. Aan nee, dat hebt, wel, was nee. Niet, jij was geen spelletjes, mannetje. Nee, nee, ik heb wel in die halletjes enorm... Maar daar had je geen computer voor nodig? Nee. nee. nee. Jij hebt ergens uh, bovenaan de Zeestraat uh, ooit nog ergens... Uh, dus, uh, uh, dus, uh, uh, tegenover de botsauto's. Ja, exact. Uh, ja. Naast Jan Petat. Dus, uh, ja, ja, mooi, hè? Ook alletje. Ja, mooi. Kunnen jullie Bayern nog herinneren? de tent over nee die ja, jongens voor uh, was dat o, dat voor zo. oh dat ja, ja dat ja. verhaal heb ik wel eens gehoord ja. dat zat er volgens ja. mij zat dat ook ergens op de Zeestraat toch of niet ja dat was uh, nou ja waar de botvaart stonden daar nu de passageburg ja, met Venemaplein was natuurlijk open en dan had je de voormalige strandweg heet dat volgens mij ja en daar was over en... Ja, maar was het inderdaad met een... Ja, een met een bier. Leuwenbrooi, daar stond er zo'n leeuw voor. En, uh, die ja, met zo'n een een pul die deelt in de weer. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja. ja. Dat, is, dat is uit uh, de overleveringen ja. zoals ik ja, het uh, Maar wanneer ja. is die passage eigenlijk gekomen... waar ook uh, restaurant flippers zat. En, uh, ja, dat in de begin zeventiger uh, jaren. Ja. ja, precies. Want, en nu gaat hij weg, hè, volgens ja. mij. Uh, ja, nog wel een gedoetje over. Dat wordt, dat, dat ja. wordt er helemaal uitgevochten tot ja. de Raad van State ja, we, en dan pas gaan ze beginnen. Dus, wat, uh, wat dat betreft zijn we natuurlijk, uh, ja goed, en dat was de tijd, is niet anders ook niet meer terug te draaien. Ten prooi gevallen aan een, een, de ene planologische misser op de andere. Ja. Hè? Alleen toen zag men dat, denk ik, niet zo. Nee. Dus Zo'n bouwerspelletje had natuurlijk ook nooit daar gebouwd mogen worden. Vind je? Ja, nou een, ja, nu is het gemeengoed. Ik bedoel, de, ja, de, de, het is een landmark. Wel, alles, in, alles in zijn tijd. Dus, ja. en, uh, maar het, toen, uh, ja, en misschien vergelijk ik het met wat ik helaas nooit heb meegemaakt. Misschien, maar goed, ook de andere kant. De boulevaars, zoals die ooit was, met ja. de brandeur. Ja, de, ja, ja maar goed. Dus je hebt die boel laten slopen. Ja, precies. Uh, daar kunnen wij niks kon, aan doen. Nee, dat zeg ik ook <laughs> niet. Maar ik vond het wel een architectonische miskleun om daar... De, Zo'n bouwspellers neer te zetten. Nee. Maar goed, We hebben het nu over z'n antwoord. Maar uh, heeft iemand van jullie gisteren nog de documentaire uh, gezien... over uh, de Formule 1 uh, in de richting van de Formule 1? Nee, nee, maar ik nee? heb een paar mensen gesproken um, die... BNN heeft het uitgezonden, geloof ik. Hè? Nee. nee? nee? nee Jawel, nee. Nee. Nou, nee, ja, BNN vader was het. Nou, ja, zeker. Lachlijk, ja. Ja. Maar uh, ja. Dus ik heb er geen inhoudelijk oordeel over nog. Maar ik heb wel mensen gesproken die gezien hebben. En die waren voorzichtig gezegd zachtjes teleurgesteld. <lacht> ja. Over wat daar gefabriceerd was. Want uh, nou, het is gewoon niet goed. Het is niet. Uh... Ook op de tak. En maar jij uh... hebt hem gezien. Ja, ik, ja, ik heb dus, hem uh, in, in delen gezien. Uh, want ik uh, viel gisteravond in het laatste stuk. En vanmorgen heb ik het eerste stuk uh, gezien. En dan zie je dus de aanloop naar dat, uh, naar dat evenement toe. Uh, uh, op het moment dat het bekend wordt gemaakt. En uh, dan op een gegeven moment uh, gaat men echt het spel op de wagen zetten. Dus iedereen wil dan zijn best een beetje voorzetten zetten in dat opzicht. Uh, nou, je, je ziet eigenlijk van alles. Want uh, de boswachters komen ook aan, uh, aan bod. Dus okay. de boswachters van het uh, PWN. En de schoonheidssalon uh, schoonheid ja. speelt een centrale rol, begreep ik. Die, wat zeg je? De schoonheidssalon speelt een ja, centrale rol. Ja, de nagelstudio, rol. ik weet niet... Uh, Welke nagelstudio? Ik heb het vermoeden dat het de gaan nagelstudio is. Ga jij niet naar Ga jij niet de nagelstudio? Uh, oh, daarom heb ik die handschoen ja, aan. Daarom ik die Maar goed, maar die, die, die staat volgens mij in de Halterstraat. Ik, ik zou vermoed, donkerbruin vermoeden hebben. Leuk voorzien. Maar wat is de relatie met het uh, Nou, daar werd het uh, verhaal eigenlijk een beetje verteld van... Uh, ja, uh, de, de, dan moeten die mensen maar als uh, niet de uh, voorderticuizen zijn... maar ergens anders gaan wonen. Ja, je je gebruikt gebruik een, een biotoop beetje, als, om je vertelling te maken. is een soort rode draad. Dat oh, was precies. Ja, daar kwam het in voor. Dus het is één onderdeel. En dan ging het ook over de geruchtenstroom. Over dat de prins hier ergens een woning zou hebben. Aan het Beatrixplantsoen. Ik heb dat ding dus gebouwd zien worden. Dat daar nog een laag bovenop is. Ja, bij de apotheek Wat zeg je? Ja, bij de apotheek aan de Beatrixplantsoen. Daar is het. Maar deze man heeft volgens mij 200 woningen in Amsterdam. Kan Het scheelt dat er nog eentje bij komt. Dat, was, dat maakt niet uit. Maakt dat uit. Ja. What, uh, what ja, what is, is wel de, de, de locatie die je niet direct zou verwachten voor een uh, praat. Nee, maar dat was even het kort. Werd dat ook ja, aangestipt. Ja. En uh, nou ja, je zag Jan Lammers. Je zag uh, de toenmalige wethouder. Dus is dat nu nog steeds uh, Ellen Verheij. Die kwam er ook in voor. Okay. Die had Formule 1. Dat is nu naar uh, meneer Remel van Haafden gegaan. Dus, uh, dus die uh, kwam daar ook uh, uh, aan bod. Uh, Hanneke Mel, de strandpachter. Oh, dus ja. de buurvrouw van, uh, van jou, ja, buurvrouw van Jeroen. Van, je, van, ja. in, uh, van ja. Dave. Oké. Okay. Dus die, die kwam ook nog even in beeld. Uh, en dan kwam er een, een keur aan bekende daarvoor voorbij. Uh, Willem van der Sloot heb ik ook ja. nog in uh, de documentaire keur, gezien. Keur, mooie woordspeling, ook zandwoord zijn naam. Ook, ja, ja, ja, ja. Dus, aan, dus, ja. Dus, dus wat dat er gaat. Uh, maar ik uh, zag vanmorgen meteen ook het commentaar van degene die dus nu afwezig is. Ger, die vond het, uh, een, uh, ja, vond het uh, maar uh, niks. Die hele ik denk ook. Ik te weten uit secundaire bron dat de heer Lammers uh, de viewing ook niet heel erg vrolijk verliest. Dus ik denk dat hij dat niet uh. heel erg goed is. Maar ik ga er niet naar kijken. Oh. Nee. BNN en vader lijkt me ook niet echt. Een nee, kluk. dat gaat helemaal niet om. Er dat, dat wordt gewoon ergens besteld. En, en, dat maakt niet even wat... Oh, okay. had ook Afro Trost. Ik bedoel, zo'n systeem. Eh, dat had overal uitgezonden kunnen worden. Dus iemand die zegt dan ja. En daarboven zit het net. Goed ja, je niet als doen? Of als je te weinig hebt, dan geeft iemand dan, ah, neem jij die documenteren? Dan zit je lekker goed in je omzet. Wat uh, ja, uh, oh, je dat de zo? En, uh, het systeem. Ik ga er wel een keertje. Uh, een uitgebreide uitleggen. <laughs> maar, maar, <laughs> maar zijn, zijn, zijn jullie... Uh, ja, misschien een retorische vraag, misschien ook weer niet. Voor of tegen het circuit. Jullie zijn neem het Ik aan. ben voor. Ja. Uh, dat vond ik heel uh, erg uh, grappig. Dat werd ook in die nagelstudio aangehaald. Uh, ja, Het zijn altijd diezelfde mensen die en tegen Zwarte Piet zijn. Die zijn ook niet tegen het circuit. Mag ik even zeggen dat ik tegen Zwarte Piet ben. Maar wel voor het circuit. Dus dat okay. heb ik dan even uh, uh, uh, dus ik, uh, Ja, nee, wacht even. <laughs> ik heb gezegd wat ik ervan vond. Hè. Dus, ja, nee, dat moet ook. Dus, dus ik uh, wil niet even over. Ik kan geschoren nee. worden met uh, wat daar in nee, die klopt. nagelstudio ja. is besproken. Dus, ja. Dat je beter in een kapsalon ja. kunnen gaan zitten. Ja. Ja. Ah, dit is een goede kapsalon. Maar goed, dat heb wel even Ja! Zullen we dan nog maar even een stukje muziek doen? Ik zou doen, ja. ja dat uh, lijkt me wel een uh, mooi moment om dat uh, erbij te pakken. Uh, deze familiaire kwesties worden denk ik ook uh, binnenkamers uh, besproken. Daarom Madness met Our House.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 them up with a small kiss oh, She's the one they're going to miss in Ottawa Yeah <laughs> Yeah Time. Such a happy time And I remember how we'd play if we waste a day away then we'd say Nothing would come between now To dream wears his Sunday best Mother's tired, she needs a rest The kids are playing up downstairs Sisters sighing in her sleep Brother's got a night to keep he can't hang around Uh, sta ik uh, erom bekend dat ik een soort uh, Wikipedia ben, maar ik uh, weet toch echt niet uh, of dit uh, nummer is bewerkt ooit door de, de heer Crosby Stills en Young. Maar het zou zo maar kunnen. Uh, Madness met Our House. Ja, uh, Frank is even, uh, even koffie, ja, ja, moet ge, ja, Frank nou, doet gewoon waar die goed in is. Ja, nou ja, goed. Dat, uh, ja, nou, koffie halen nou, en dan moet eerst, dat doet hij best goed. Vind je? Ja, die koffie is met slecht. Met de vinger. Maar, uh, het vinger. Het halen is goed. Het halen is Nee, koffie is slecht. Oh, ja. um, overigens, um, ik weet niet of je het meegekregen, maar in 2050... Mm Hoe -hmm. oud uh, ben jij, Jaap, uh, Ik word volgende week... Nee, aanstaande zondag word ik 54. Je oh, ziet er belachelijk goed uit. Je ziet er belachelijk goed uit van zijn leeftijd. Ja, ik, ik word 54, uh, ik word 54 uh, aanstaande ja, zondag. Ik ben, ik ben uit 54. Ja, ja. Jeetje. Ja, uh, bezig, ja. Maar goed, uh, jij... Dan ben je dus in 2050... Ben je, nou, dan ben je... 50. 74, toch? Ja. Uh, nee. nee. 84. 84. Ja, dan ja, dan dat haal, dat is per to Als je het haalt. Ja. ja. Maar uh, dan? wat ga ik dan, dan, wat gaan we je dan dus, meemaken? Nou, dan ben je onsterfelijk tegen die tijd. Dat is namelijk, oh. dat is namelijk, ja. ja, ja. Maar dan moet ik dan we wel. We deze show, maken we deze show tot in 3041. Ja. Uh, dat is ook. Uh, dat, dat, dat is helemaal voor niemand leuk. Mm -hmm. uh, nee, maar ik heb dit gesprek al eerder gehad met een, uh, met een uitvinder en een visionair. Dat is Eybert Draisma. Een hele intelligente man. En die heeft me dat ook al gesteld. Ik ben bezig geweest met een project en dat heet Eeuwig Leven. En dat gaat heeft te maken dat er een aantal mensen op de wereld zijn... waaronder een futuroloog uit Engeland, Ian Pearson. Uh, en uh, wat, er, wat er nu is, en dat is uh, geen verhaal... dat is echt wel redelijk uh, doorvrocht inmiddels... dat als de, uh, de techniek zich op dit moment voortzet... dan hebben wij uh, in 2040 ongeveer, dus 250, 40 tomaten, tomaat is er een computer ontwikkeld die een miljard keer slimmer is... dan de hele wereld wereldvervolging op dit moment bij elkaar. Dat is de curve die we gaan maken met uh, de ontwikkeling van, uh, so. van uh, nou, een nanotechnologie. En als, op dit moment zijn er uh, al bloedrobotjes uh, ontwikkeld... waardoor een mens tien minuten onder water kan blijven. Uh, dus die zijn er al. Je hebt er niks aan, maar die zijn al ontwikkeld. En we krijgen straks... Uh, uh, uh, het bloed wordt gewoon vervangen door een soort nanorobotjes... Ja. Ja. En dat betekent, dat is mijn these, dat wij tegen die tijd gewoon onsterfelijk zijn. Maar dat is ook verdrietig. Dat ik op, dan ben je de hele rest van je leven ben gewoon 84 jaar. Ja, maar even een praktisch probleem dan. Hoe, hoe verhoudt zich dat tot de oppervlakte van de aarde dan? Nou, de oorlog tijd niet meer dood. Aan dat we met dood gewoon, gaat, dan nou ja, maar dan zullen ze ook waarschijnlijk afspraken maken over wat er nog bij kan komen. <laughs> een kwotum. Hoe nou, dan gaan we ja. toch een beetje kleine narcistische dingetjes uitvinden, denk ik. Ja, jij ja. <laughs> mag, mag geen kinderen krijgen. Weet ja, je wat ze in. Ja. Uh, ook China ook die mag je mag één kind Nee, maar dat, ik I dat nou. Dat weet ik niet. Ik luister, ik hoop dat ik er niet meer ben tegen die tijd. Nee, ik hoop niet. Ik, eh, ik hoop dat ik dan, dan afscheid heb genomen. Ja, dus. ik, ik denk ook dat dat wel. Ik moet er niet zijn. aan denken, dit elke dienst zal doen tot en met 31. <laughs> ja, nee. Jesus Cry. Ja, ik zie je al binnenkomen met een rollator, weet ons, ik wat. Ter, ja. nou, maar het, gaat je, het, is, het is meer dan een these. Het is echt wel, de techniek is het ja. dus gaat om, bedoel... Ja maar goed, ik, ja, dit is op zich briljant. Want ik denk dat jij. De meeste, nog steeds niet dat de mensen op de maan zijn geweest. Het meest, meest ingenieuze uh, laboratorium, zou je zeggen, is toch. Uh, een dier of een mens, weet je. Hmm? Want als je ziet wat, wat, ze, wat, wat mensen al tot stand hebben gebracht. maar hebben nog altijd. we weten nog niet een, een, een honderdduizendste van hoe we een menselijk brein in elkaar zetten. Maar we kunnen al heel veel vervangen, hè? Ja, ja. breken. Maar een ziekte als uh, de ziekte met de grote K. dus niet ook buikgriep, maar ja. Ja. Ja, kanker. Ik bedoel, uh, in al zijn vormen. Ze zijn natuurlijk heel ver gelukkig. Nou, 80% of zo is te genezen. Pancreas is het dodelijk. Maar het, het zijn dus best wel heel veel. Ja, heel het is verschrikkelijk ver. wat er nog gebeurt. Maar zoveel procent vroeger was het gewoon kaar en klaar. Ja. Van, ja. Ja, dus, maar goed, er is nog een lange weg te gaan. En uh, eens, ik, ik hoop dat ook niet meer. Nee, ik, uh, ik moet er niet aan denken. Nee, ik, uh, Tenzij, want weet je, dat is natuurlijk eigenlijk, het zou dat het allerergste zijn... dat ik niet meer met mijn Amerikaan de straat op kan... dat er gewoon geen benzine meer te koop is nee. tegen die tijd. Zit dus er een elektromotor van, in, uh, Ja, dat gaat, dat gaat hem niet worden. Ik ben nee. tegen elektrische auto's, dus dat gaat hem... Uh, nee, jij, jij bent tegen elektrische auto's. hecht ben jij uh, <laughs> toch? <laughs> ja, maar, <Petrolhead, laughs> hij is tegen elektrische ja. auto's ja. en windmolens. ik en, uh, <laughs> ja. ja, is de meest groene persoon. Ik ben net toevallig bezig met een enorme actie... Of Frank is de meest groene persoon die je kent. Ja, ja? Ja. Nee, echt niet. Groen is bij Frank is een komkommer is nee, maar in zijn ijskast. In het kader van de vooruitgang is in de toekomst ook kernenergie... kernfusie dan Zeker. tegen die tijd, is wellicht de ja. beste optie. Ja. Tora reactie wind, hebben ze tegen... Wind, thorium, ja. zon, thorium. water en kernenergie. Nee, nee tora is nog ja, anders. Torium, maar, thorium. Thorium. Een soort zoutoplossing ja. is dat, ja. Maar in Zuid-Frankrijk is dus een, een dorp... waar al sinds mensenheugenis gewerkt wordt aan kernfusie. Ja. En die zijn daar... Uh naar verluidt behoorlijk uh, dichtbij. Maar ja. omdat ja. je overal tegen bent... zou je voor nee, nee, nee, die oude bakkersfiets op... van jou op een dynamo zitten... dat je lekker je eigen stroom gaat opwekken. Vanaf dat nou. moment. Jij wil het toch allemaal niet... Uh, ja. stroom en wind en, en wat. Ja, ja, ja, ja, nee, je joh, ga lekker op een dynamo'tje trappen jij. Dat moet is je weer de misvatting dat ik overal tegen zou Ik heb nog wat voor jou, Frank. Want er was ooit nog eens een keer... dat ik bij mijn vader wel eens binnenkwam... en dan stond er zo'n bordje van... ik ben tegen, waar moet ik staan? Dat stond er ook. Oh, ja. Dan <laughs> ja. stond hij echt met zijn uh, protestbord. Nee, ja. Eén ding duidelijk zijn. ben het lang niet overal tegen. Nee, dat ik geloof ik wel. Toch veel. <laughs> ben je ook tegen het circuit? Nee, nee, nee daar ben je wel voor. Nee, nee ja. ik ben voor het circuit. Nee, absoluut. <laughs> ja. Oh. Ja. Hey, nog een ander ding aan je vragen, Jaap. Even voorzichtig. Tuurlijk. Uh, heb, jij een, heb jij een relatie of niet? Nee. Oh. En ik moet je zeggen, eigenlijk heb ik hem ook nooit gehad. Oké. Okay. Ik ben altijd single geweest. Alright. en dat bevalt je. Vandaar dat je nog? Ja, ik weet het niet. Ik heb uh, nooit gekomen. Uh, uh, nee, ge tiende vind ik uh, ruk. Om het uh, gewoon in uh, Jij bent ook overal tegen, zeg. Ja, ja, ja, ja nou ja, sorry, maar ik, ik, ik zie daar niks in dat het modder is. Het uh, is niet dat je rukt met Tinder, het is dus gewoon een hele Linker of maar mijn ja. rechterhoofd. Ja. Uh, ja. ja. Lekker over mijn rechterhoofd en dan ga je ja, streep. Ja, ja, ja. ja. <laughs> Goed jongens. Uh, nee, uh, uh, Zullen uh, we gezellig houden? Nee, nee, maar ik, we, we, ik heb al wat voor je. <laughs> Vertel. Nou, kijk, er is een dating app op dit moment, uh, cheek to cheek, die wordt gelanceerd. Dat is een vrij origineel dating app. Mm. Wanneer een app op zoek gaat naar match, krijg je namelijk een foto van de ander zijn stoelgang te zien. Oh, <laughs> ja. Het is niet erg smakelijk, maar wel een goede gesprekspartner. Gesprek Toch weer die kakker, hè? Die ja, wat ja, kak je gaat over, weet je ja. Het is namelijk een bidet-producent, Tushy. Ook een goede ja. naam voor een bidet-producent. Ik ja. kwam op het idee. De toiletgewoonten van mensen in het comfortniveau van de grote boodschap kunnen verdeeldheid zijn in een relatie. Deze app kan helpen deze problemen voor eens wat oplossen. Dus dan weet je meteen, weet je, Hoe okay, lang ben beetje... jij samen met Paula? Ja, maar het is een beetje Hoe wijziging. lang ben jij samen? Uh, volgens mij 40 jaar. Of okay, wanneer ja. ging je voor het eerst met de deur open naar het toilet? Dat was niet in de eerste vijf dates, toch? Nee, dat is nog steeds niet. Nog steeds jongen. niet, okay. nee. maar de meesten... heb, jij, heb jij altijd de deur open als je... Nee, niet. Negen nee, nee, van de tien niet. mannen... Je hebt, oh, je bent jongen, ik ga je verhaal vertellen. Dingen is, je ja. bent voor de deur doen, dus. Ja. Oh. Eh, ik, Voors, ik zal je <laughs> één ding vertellen. Okay. Bij de KLM vroeger was, was... Nou, ik ben al heel... Uh, om even een Engels woord erin te gooien. Uh, in Nederlands kan niet... Smet. Particular. Met, Particular. Met toilet, ja. Ja. Vroeger hadden wij de, de toiletten in het oude vrachtgebouw van de KLM... Mm nou, dan, dan liet je je hond nog niet naar binnen mm. om, uh, om een vaas te draaien. Dus op een gegeven moment... Uh, ik zat natuurlijk uh, schematisch uh, dus s'morgens bij het opstaan, weet je wel... voor het douchehub, even een uh, kleine download. En dan, uh, maar het kon wel eens voorkomen dat de, de, de huishouding wat in de war was... dat je dan halverwege, gedurende de werktijd, even ja. een, een, down, een lading moest plaatsen. Mm. Maar op een gegeven moment... Uh, en toen kon het nog, hè, nu niet meer, wel... Uh, ik ging naar de circulatresse van de baas. Want ik voelde hem aankomen. Ik had gewoon vijf bar op het luik. Maar ik denk, ja, het om hier bij die KLM. op het luik. Ik had verdomme het om hier bij die KLM te gaan zitten. Dus ik met paarden volgde vooraf naar de secretaresse. Want dan moest je je toen nog melden. Ik zeg, ik ben mijn medicijnen vergeten. Ik moet even naar huis. Ja, zegt ik. Ziet het er niet goed uit? je even langs de medische dienst? Ja, tuurlijk. Zo, dan flikker op met je medische Ik in de chevalet. Ja, toen nog voor de deur. Ik in de Volg als die A9 af. Aan het einde van de A9 had ik mijn broek al helemaal los. Ik hing helemaal achterover. Bij het stoppen stationair. <racht> Licht op <groen. racht> Net de verloren staat in. Trappelend voor de deur. En net gered. Of nou, net niet. Gigantische lagerpaas. Nee, net. net, net nee, geen oh. vingeruitjes gaat helemaal niks. Oh, Gewoon ja, echt nou. gered. Terwijl het voor de kijklaar stond. Hè? Ja, ja, ja, druk kan ja. het. Is vol. Dus met andere woorden, dat vind ik zo'n privé moment in de Ja, nee, maar goed, daar dirt dirt dirt uit. Maar goed, deze app is er dus nu de toetsie. Uh, okay, je ja. dus Ik noem de foto van jezelf, maar ook. En dan gaan we uh, toch even uh, in, uh -huh. in in, in dag, het gesprek dat we eerder hadden. Ja. Op de manier verdeel verder je info over de andere zeggen gewoon als, ben je een proper vervouwer? ben je een ja. snel of een trage? Ja, ik moet er ja. erg om lachen. Dus op het moment laat ja. ik zo zeggen, dan heb je het meest gênante moment heb je al gehad. Het gaat ja. ja. natuurlijk helemaal nergens ja. op. Dus het ja. is dus, dus ja. waarschijnlijk alleen een maag. Ik denk dat de Maaglever-Darmstichting blij is met die app. Want dat zijn ook weer de voorvechters van de ouderwetse Hollandse nou, ze, Vaak Als je met iemand gaat daten, vraag je toch wat zijn hobby's zijn. Wat doe je voor werk? Nee, maar Hoe ziet je, je vlaardingen eruit? Ja, nee, ja. maar dit, dit is natuurlijk van wij van WC1. Dit, te, ja, dit is de marketing, ja. de marketing. Maar ik moest er wel nee, lachen. Ja. Ja. Ja. Zeker, ja. ja. ja. Dat, dat is humoristisch. een Tinder hmm. maakt ja. met alleen maar ja. kleine, ja. kleine drollage. Ja. Ja. Deze doen we naar links, Kijk, nou, deze nou, doen we naar rechts. Links Ik heb een Jij ja, bent een leuke Ik denk dat hij leuk is. Ik heb even... Zijn vaas gezien in het toilet. Laat me je bodem zien ik zeg wie je bent. Ja, ja nee. Dat ja, is goed niet doen. Nee, nee, nee, nee. Ik haak af. Nee. Jij ja, haakt af? Ja, ja. ja, maar, ja. ja. ja maar, er, hebben we hebben nog niet een plaatje dat hierbij. Hoor. Nee, nee. Helaas niet. Oh. Maar we moeten nog heel even een klein beetje door. We moeten door? door nog, ja, niet. een klein stukje. Want dan niet. Dan, want, ja, ja, ja, maar goed. Ik, ik, ik heb nog een plaatje. Nee, het, het is wel een van de, van de laatste taboes. Hè? De, de, de, de download. Jazeker. Ja, ja is maar de... uh... en, en uh, ja, sommigen gaan dan uh, in één keer slaan die tien stappen over, zoals Moe Bart met haar uh, klisma-sessies. Dan vind ik dan weer iets te veel van het goede. Er moet een beetje opbouw in zitten, Ja. eigenlijk. Ja. Om de mensen een beetje vertrouwd te maken met het onderwerp. We hebben Als nog een kleine minuut, mensen. Dus. Als je in één keer van, uh, van uh, heel Holland uh, bakt. Ja, nee, heel maar gooit iedereen ja. alles. Ja, precies. Maar <laughs> gooit er Hij bakt er ja. ook niks van op het valleet nee. in ieder geval dan. Wij hebben in ieder geval al propper ah. of vouwer. Ja, uitkaart, precies. Ja. Ja. Alle openingsvragen. Openingsvragen. Ja. elk ook goed gesprek. Ben je een proper ja. of vouwer? Ik ben geswitcht, hè? Dus. bij. Jaap hebben we gekregen in het... Uh, Van propper naar vouwer. Ja, ja, op, ja, ja. ja, ja, ja. Hebt, op een gegeven Hilder. moment zat ik inderdaad echt ja, op het kleinste je kamertje. Je, ja. je vraag je dan toch af, ja, ben, ben, er... ben ik wat ja, ja, nou, ja. Op een gegeven moment ben ik het toch maar gaan doen. Ja. En, uh, ik vond het ook het wel, wel efficiënter heel... om uh, vouwen te zijn. Ik ja. ben het met je eens, ja. want het scheelt inderdaad uh, een zootje toiletpapier. Ja, dat, uh, bomen. Het is ook een boud bewering in ieder geval. Zoals in het uur niet over boeboe wakker. Nee, ook niet over buitgriep. Nee, maar het is wel een beetje het, uh, het verhaal uh, wat je eigenlijk uh, zou kunnen vertellen. Ik ga kort uh, voor je inschenken, ja? Lijkt mij een goed plan, want dan sluit ik dit uh, fijne uur af. En dat uh, kunnen we nu doen, want uh, we hebben nog uh, zo'n vijf minuten over. Doen we met Madonna. En het nummer dat heet Live to Tell.